Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld is gestegen tot 13. Minister Schouten meldt dat het virus op nog eens vier fokkerijen is ontdekt. Het gaat om drie bedrijven in Brabant en één in Limburg. Drie van de vier nieuwe uitbraken kwamen aan het licht bij onderzoek van dode nertsen. De nertsen op de bedrijven worden deze week gedood en vernietigd. In Afrika is een Soedanese militieleider opgepakt... die wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is op het vliegtuig gezet naar Nederland. Militieleider Ali Koushaib werd gearresteerd... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor ruim 500 moorden... en 20 verkrachtingen in de Soedanese regio Darfur. Op Twitter noemt minister Blok van Buitenlandse Zaken... de staat hij een belangrijke stap voor slachtoffers... om gerechtigheid te krijgen. De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... willen af van subsidies voor nieuwe biomassa-centrales. De lat moet zo hoog mogelijk komen te liggen, vinden ze. In biomassa-centrales wordt onder andere hout verbrand... om energie op te wekken. Er is veel kritiek op die manier van stoken. Door het kappen van bossen gaat biodiversiteit verloren... en verarmt de bodem. En bovendien komt er bij de verbranding stikstof vrij. Door de opstelling van D66 en de ChristenUnie... is de kans erg klein dat nieuwe aanvragen... voor subsidie nog gehonoreerd. worden. Zullen worden. De grens tussen Oostenrijk en Italië gaat over een week weer open. Vorige week kondigde Oostenrijk al aan dat mensen uit bijna alle andere EU-landen weer welkom waren. In eerste instantie wilde Oostenrijk de grens met Italië dicht houden vanwege de hevige uitbraak van het coronavirus daar. En dat leidde tot spanning tussen beide landen. Voor Zweden houdt Oostenrijk de grens voorlopig dicht. Dat heeft te maken met de soepele coronamaatregelen en het grote aantal besmettingen in Zweden. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Morgen eerst zon, later bewolkt en s'avonds regen. Middagtemperaturen graad op 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je somber, gespannen...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 Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Now are, you ready? People, are you ready? Terug bij het laatste uur van ZFM Jazz op uh, zondag. Met ook in het laatste uur speciale aandacht voor vocalisten. Een beetje meer poppy jazz. Covers van uh, popsongs, gezongen door ja, goede zangers en zangeressen. Uh, we trapten af met Terry Caglié. Met zijn uitvoering van Caravan of Love. Een cover van de Isley Brothers die je... Uh, vorige week ook uh, kon horen in het uh, programma The Isley Brothers. Maar hier dus een cover van die gigant uit Chicago. Daar komt hij vandaan, die Terry Callier, die altijd een uh, prachtige mengeling maakte van folk, soul en jazz. Meestelijke uh, artiest Terry Callier. Nogmaals welkom bij het laatste uur van ZFM Jazz. Um, speciale aandacht voor de top 2020 cover-up, ook in dit uh, programma. Jazzy covers van nummers uit de top 2000 uit uh, 2019. Maar dit uh, nummer Too Busy Thinking About My Baby van uh, Marvin Gaye natuurlijk... die staat uh, niet in de top 2000. Um, hier een uitvoering van de band van Jason Miles, de man die wiens achternaam Miles was... maar ook kwam te spelen met de band van Miles Davis... in de jaren 80 als toetsenist. En op dit album, zijn eigen album, wordt bijgestaan... door een uh, dame uit Portugal, Guida da Palma. Het album heet What's Going On... een tribute to Marvin Gaye uit 2006... door die Jason Miles, lekker plaatje van Jason Miles... waarin hij wordt bijgestaan door allerlei verschillende vocalisten... De volgende, uh, het volgende nummer van uh, Jimmy Cliff staat trouwens ook niet in de uh, top 2000. Wat mij wel verbaasde, toch wel een klassieker onder de reggae nummers. Uh, harder They Come, The Harder They Fall. Maar wie kan het uh, beter vertolken dan uh, Monty Alexander, de pianist uit Jamaica. Die altijd die jazzy klanken van hem weet te verbinden met de reggae. Zoals op zijn versie van Harder. They come. Klanken van Monty Alexander zijn uitvoering van Jimmy Cliff's Harder They Come van zijn album Harlem Kingston Express Volume 2 uit 2014. Ja, geweldige uitvoering van een heel fraai nummer van die reggae-grootheid Jimmy Cliff. Een van mijn laatste concertbezoeken voor het uitbreken van de coronacrisis was bij een tributeconcert aan, gewijd aan David Bowie onder leiding van Mike Garson. De pianist die meewerkte op vele albums van David Bowie in de jaren 70, 80. En bij dat zeer vermakelijke concert was ook een zangeres die een behoorlijke scheur kon opzetten. Bekende haar niet. Ze heette Sass Jordan. Een Britse dame. En wat blijkt, die heeft net een, een nieuw album uitgebracht. Uh, en dat heet... Uh, moet ik even kijken. Moet ik even de titel kwijt. Nou, ik zoek het zo voor je op. Maar het is een, een, een, een nieuw album. Um, en daarop staat een nummertje van uh, Gary Moore. I Still Got The Blues. En dat, uh, ja, dat uh, kunnen we zo zetten in de top 2020 cover-up. Um, bij ons staat hij in die top 2020 cover-up. Op nummer 771 6 Jordan Still Got The Blues <middels> De dame uit uh, Groot-Brittannië. Um, het album heet trouwens, uh, met een verwijzing naar David Bowie, denk ik... Rebel Moon Blues net uit. Uh, waarvan dus deze cover van Gary Moore's Still Got The Blues uh, bij ons. ZFM Jazz Top 2020 cover-up op plek nummer 771. Ja, we zijn dus beland in de top 2020 cover-up, top 2020 cover-up, jazzy covers van uh, ja, popnummers die staan in de top 2000 van afgelopen jaar. Zoals, zoals, deze, zoals ook uh, deze. Luister maar. heeft natuurlijk nog steeds Hermine Durlo... en bijvoorbeeld ook Martijn Lutmer, Amerika, ja, Stevie Wonder ken je... maar misschien niet deze Gregoire Marat... een uh, virtuoos op de chromatische mondharmonica... Um, komt van een nieuw album, van zijn nieuwe album... waarin hij onder meer wordt bijgestaan... door uh, de meeste gitarist uh, Bill Frizzell. Americana heet het uh, album. En het nummer was natuurlijk uh, Brother in Arms... Van, uh, van de Dire Straits, Mark Knopfler... Um, staat erg hoog in de top 2000. Wat minder hoog bij ons in de ZFM top 2020 cover-up um, op nummer 1145. <applacht> Applaus voor Astrid Seriese. Ze kwam in het eerste uur ook al uh, voorbij. Hier met een cover van um, Joan Armatrading's Show Some Emotion. Te vinden op Astrid Seriese Live in Amsterdam uit 1999. En Joan Armatrading die staat helemaal niet in de top 2000. Schande zou ik zeggen. Dus mensen stemmen volgende keer. Joan Armatrading Show Some Emotion. komen we toch wel bij de top 2020-20 cover-up uh, weer terecht. We hebben natuurlijk wel wat nummertjes die wel in de top uh, 2000 uh, staan. Zoals uh, de volgende uh, van Betty Wright... die ons trouwens uh, kwam te ontvallen uh, een aantal weken geleden... overleed aan de gevolgen van kanker. Um, Betty Wright ken je misschien vooral van het nummer... The Clean Up Woman en Tonight's The Night uit de jaren 70. Maar ze heeft ook een mooie cover... Van uh, The Police, Every Breath You Take. En daar gaan we nu naar luisteren. Ik zet hem voor je klaar. Hij uh, is binnengekomen bij ons in de top 2020 cover-up... op uh, plek nummer 1467. Betty Wright, Every Breath You Take. Sorrow, setting themselves up for a doom tomorrow. I learned a great deal from what life has shown. Like, don't follow the crowd, get a life of your own. I ran the streets crazy, seeing every kind of sickness, had to get a grip and straighten up with the quickness, scrapes with the law, problems at the crib, did my share OF robbing and nearly had to do a bit. to check oneself and keep a balance to your physical and mental health. And if I don't give it to you, homie, then who's gonna? Instead of seeking peace, so many choose drama. Compulsive behavior, irrational statements, lead to errors and plunders. and actual cases, some people treat themselves with no respect. As for me, I'm making moves with no regret. Still, it makes me want to sky at the constellations, look into your soul, feel a revelation, your mind, in its most positive state, will connect with others, who equally relate, planets come together in a peaceful formation, so we can surpass the pain and degradation, suffering and sacrifice will not be in vain, cause the beauty that is true, will always remain, and the fables will burn but that which is pure will then shine through so it's time to leave the negative thoughts behind you inhale and breathe the good air in exhale release impurities within if you don't stand for something you will fall for anything let's see what this new day brings and still it makes me want to holler Dozen Brass Band uit New Orleans bijgestaan door Gangster op uh, vocals uh, van het album What's Going On, nog weer zo'n tribute aan Marvin Gaye um, opgenomen in 2006 naar uh, Katrina De rampen met Katrina in uh, New Orleans het nummer Inner City Blues uh, dat trouwens ook niet in de top 2000 staat, maar ik vond dit wel een uh, mooie cover de uh, Dirty Dozen Brass Band ik krijg er nooit genoeg van het is uh, een geweldige band ze bestaan nog, ze nog steeds niet helemaal in de originele bezetting. Een aantal man mannen zijn overleden. Maar de are still Going Strong, de Dirty Dozen Rasband. Het volgende nummer eh, is eigenlijk ook eh, niet te vinden in eh, de top 2000. Eh, van Kraftwerk komt het. Eh, er staat wel een ander nummer in van Kraftwerk in de top 2000... dan eh, wat ik nu ga spelen, Trans Europe Express, in de uitvoering van niemand anders dan Signor Coconut die je al een keer voorbij zag komen, voorbij hoorde komen in een van mijn podcasts. Signor Coconut, hé, hey, su conjunto, Co conjunto, <laughs> trans Europe Express. Duitse producer, Oer uh, Smit heet hij... in het echt. Die belandde ergens rond 2000 uh, in Chili, meen ik, en nam daar een aantal albums op met de lokale muzikanten. Vaak covers van bekende Europese acts, zoals deze, uh, van een cover van Kraftwerk, uh, die uh, pioniers in de techno uit de jaren 70, uh, 80, 80, Trans-Europe Express te vinden op het album El Ballet. Aleman uit uh, 2000, uh, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Het album El Ballet Aleman. Oké, okay, ik zie dat we nog maar 15 minuten te gaan hebben. Uh, we keren weer langzaam terug bij uh, die top 2020 cover-up. Ik heb niet zoveel vocale nummers meer... Uh, in de resterende uh, gedeelte de laatste 15 minuten. Maar er komt zo nog wel één nummertje, een cover van een wereldbekend nummer. Israël met een charismatische zanger die het nummer van Michael Jackson uh, vertolkte, Bad. Uh, bij ons binnengekomen in de top 2020 cover-up uh, plaats 889, die Jarden Cohen, Big Band. Ik kende ze verder niet, maar ik vond het een grappige uitvoering van een uh, wereldbekend nummer. We zitten tegen het einde... De laatste tien minuten. Je hebt drie uur lang geluisterd naar ZFM Jazz. De eerste twee uur um, ja, meer gericht op uh, vocalisten. Speciale aandacht voor allerlei zangers en zangeressen. In het de derde uur wat meer poppy jazz, maar ook nog wat uh, zangers daartussendoor. Um, we gaan eruit eerst met um, de Hot Eight Brass Band. Ik ben een fan van al die brassbands bands uit New Orleans, NOLA. Uh, ook een bekend nummer Give Me The Night van George Benson. Um, tot een volgende keer. Uh, ik heb nog tijd voor twee nummers, dus na Hot Eight Brass Band krijg je nog een toetje. Maar eerst Give Me The Night, de Hot Eight Brass Band. Oh, let's take our best, yo. Best me the night. Ik weet trouwens niet eens zeker of ze uit New Orleans komen of uit uh, Chicago is meven me ontschoten. Um, mijn naam is uh, Edward Rauwers. Dit was uh, ZFM Jazz op Zondag. Blijf luisteren naar ZFM en zeker naar onze jazzprogramma's. Um, ik uh, zal de playlist van de afgelopen drie uur weer op onze ZFM-Facebook uh, pagina zetten. Uh, ...en op mijn, uh, mijn blog... ...mijngroeven.nl Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden... ...laat ons uh, weten wat je van onze programma's vindt. Kritiek, commentaar... ...is altijd uh, welkom. We kunnen wel tegen een stootje. Nou, we gaan eruit met een toetje... Uh, ...van onze vrienden uit Japan... ...een favoriet ook van mij... ...The Soil and Pimp Sessions... Uh, ...met een nummer dat ook iedereen kent... ...maar toch nog in een... ...snellere versie... Dan het origineel One Step Beyond. Tot ziens tot de volgende keer. Tabé Maak er een mooie zondag van. One Step Beyond. in de top 2020 cover-up one step beyond the soil and pimp sessions tot ziens